We gaan nu luisteren naar De Fortuin heeft twee gezichten. Een hoorspel in vier delen van Dick Walda. Vierde en laatste deel. In onze vierdelige serie, De Fortuin heeft twee gezichten, gaat het om een tijdsbeeld aan de hand van voorvallen die in de traditionele geschiedschrijving onopgemerkt blijven. Belle Wolf en Jacob de Brusselaar leefden in een periode van verval aan het einde van de, alweer, van de 18e eeuwse cultuurjaar. Okay, Kijk De Franse Revolutie, zo mooi begonnen met de leuze, de mensen worden in vrijheid en gelijkheid geboren, verwaterde. We zullen nog juist beleven hoe Frankrijk met harde hand de Nederlanden inlijft om oude en nieuwe machthebbers de les te lezen. Kranten moesten in het vervolg in twee talen verschijnen, in het Nederlands en in het Frans. Wat doen we? Meteen naar huis of eerst nog naar Amsterdam? Dat kan altijd nog. Nee, laten we het anders doen. Nou, vertel. Ik wil mijn nichtje zien. Dat meisje moet toch al bijna volwassen zijn? Huh. Ik heb haar beloofd dat ik voeling zou houden. Je hebt dat nog steeds geschreven. Je hoeft niet mee. Je kan er ook alleen heen reizen. Ga jij naar ons huis en doe de adellijke buurvrouw de groeten. Oh. Ze zal het straks moeilijk krijgen met de Franse schuimsmarcheerders. Oh. Beluister ik jaloezie? Misschien. En daarna, daarna kom ik naar huis, ja. Wat doen we met dat pepergeld? Zo snel mogelijk goudstukken kopen, Jacob. Laat mij dat maar doen. Weet je dat ik het jammer vind dat die een neus vertrokken is? Ik was net aan hem gewend geraakt. En zonder mij? Dan is de Fleur eraf. Je gaat dus mee. Mijn nichtje, bedoel je? Ja. Maak ik je verlegen, Jacob? Met mijn vragen bedoel ik. <tie> Moet je nog wat drinken? Een bier, ja. Bravo, man. Twee bier. Je zou me dus missen. Bellen. waarom altijd die gewetensvragen? Al negen jaar zijn we samen, Jacob. Negen jaar... Er is niemand die zoveel van je weet als ik. Ik denk niet dat het me zonder jou lukt. Alles wat wij aanpakken, dat slaagt. Of het nou om de peperhandel gaat of om de aanschaf van een kostbaar buitenhuis... Alles lukt. Zorg altijd dat je een ronde voor bent op de ander, je tegenstander. Dat hoor ik graag. Wat? Dat je me waardeert. Hm. Goed. Morgen weer op reis. Pellen, bellen. Als je je hoofd iets naar links draait. Wacht even, wacht even. Bij de deur. Daar staat een bekende van je. Hm. Hij komt naar binnen. Hij heeft iets onder zijn arm. Is gewikkeld in een doek. Is kennelijk iets kostbaars. Is de geheimraad. Hoe weet je dat het kostbaar is? De manier waarop hij het draagt. Hij komt naar ons toe. We hebben van dit slechte mens toch iets te goed. Ik leid hem af en jij verdwijnt ermee. Weg, weg. Hij mag je niet zien. Kom straks van de andere kant. Ja. Wil je mij niet vertellen van je missie? Geheim, lieve bellen. <lacht> je bent dus weggejaagd en probeert nu zoete broodjes te bakken met de Fransen. Zoiets, ja. Drink nog wat. Je wilt mij dronken voeren, hè? Lukt niet. Wat zijn jouw plannen? Misschien naar Amsterdam. Waar is je compaan? Een broeder in het kwaad. Hm? Hij heeft me verlaten. Schurk. Ik, ik heb een uh, kamer in de Keizerskroon. Zullen wij de nacht uh, samen doorbrengen? Ik heb al een afspraak. Met een vicomte. Zo. De Fransen maken korte metten met alles wat naar adel riekt. Vertel hem dat maar. Ik weet er alles van. Ik heb jaren in het Franse leger gediend. Het schilderij. Verdomme, het schilderij. Gestolen. Houd de dief! Houd de dief! Jij weet hier meer van, Bellen. Dit zal jou lelijk opbreken. Ik weet niets van de schilderij. Jij en ik zitten hier en praten wat. Je nodigt me uit voor de nacht. En dan sta je ineens op. Hier zit ik... Brusselaar achter, die smiegt. Natuurlijk. Ik heb, ik heb je eigenlijk al een geen maanden gezien. Luister goed, als jij niet zorgt dat dit schilderij binnen 24 uur terug is. dan overkomt jullie hel en verdoemenis. Was het een kostbaar ja, doek? Kostbaar, kostbaar! Dat doek is een fortuin waard. Ik zet mijn carrière op het spel. Jammer. Heel jammer dat ik je niet van dienst kan zijn. Bellen? Nou, ik ben zeer wraakzuchtig. Daarom zou ik aan zoiets nooit beginnen. Vertel dat maar aan je compaan. Op de 18e mei 1795 is omstreeks 22.00 uur gestolen of verloren geraakt een schilderij zijnde een doek van circa drie voet lang. Vervaardigd door de kunstschilder Jeroen Bos, getiteld Val der Opstandige Engelen. Degene die dit schilderij mocht hebben gevonden of de koop krijgt aangeboden... gelieven zich in verbinding te stellen met de keizerskroon... al waar geheimraad Gilles Fon resideert. Hij zal een genereuze beloning uitreiken... dewelke mede aan diegene wordt uitgeloofd... die de bezitter van het voormelde schilderij kan aanwijzen. Ik dank u voor uw vele brieven. Ik heb me verheugd op uw komst. Wat is zo mooi geworden, Jacob. Zie je dat? Ze lijkt op een broer. Werkelijk? Laten we eerst naar de bank gaan. Dan is dat gebeurd. Maar ik heb een maaltijd voor u bereid. Ja, Later. Later. We hebben wat voor je meegebracht. Wat een kostbaarheid. Het komt je toe. Maar wat moet ik met zoveel geld? Ik werk als schrijfster voor enkele welgestelde families uit de stad. En ik heb aan zeer weinig genoeg. Belle, Belle. Ze begrijpt het niet. Je vader en ik hebben dit geld in vroeger dagen verdiend. Hoe dan? Zoveel? Je vraagt te veel, m'n nichtje. Je wil het geld toch wel? Jacob zal je naar de bank begeleiden en brengt het voor tuin in veiligheid. U meent echt dat het mij toekomt? Echt. Het was van je vader en van mij. Dan hoort het toch bij u? Ik vraag niet verder. Het is een appeltje voor de dorst. Mag ik dit aannemen? Het mag niet. Het moet. Nou, kom mee. Geef mij de buidel. Alles willen weten is onverstandig. Gaan jullie nou maar. Ik maak de maaltijd af. Jacob, koop onderweg een goede kruikwijn. Ja. Tot straks. Om je eerlijk de waarheid te zeggen, jouw tante en ik hebben jarenlang in de handel gezeten. Het lijkt me heel moeilijk, handel drijven. Je mag nooit fouten maken. Elke fout kost de onderneming geld. Wij deden vooral in kunst, kostbaar glaswerk, mooie schilderijen, zilveren bokalen. En kun je dan zo'n fortuin verzamelen? Ha, ja, als je geen fouten maakt, dan lukt dat wel, ja. En nu, uh, als ik zo vrijpostig mag zijn... Wat? Bent u nu getrouwd met mijn tante? Dat heeft ze zeer tot mijn verdriet. Nooit gewild. Ach, wat jammer voor u. Hmm. Neemt u mij mijn vragen alsjeblieft niet kwalijk. Maar ik vind uw wonder wel bij elkaar passen. Wij vormen een maatschap. Maar u bent toch wel bevriend? Ik bewonder je tante. Ik hou van haar. Dat weet ze heel goed. U woont samen? Dat ook, ja. Dat ook. We hebben een prachtig onderkomen aan de vecht. Maar we zijn al lang niet geweest. We moest ook maar op reis... Van wie moet dat dan? Van onszelf. Wij dwingen onszelf om op reis te gaan. Avontuur, handelsgeest. Een onrustig gevoel. Ja. Ja. Dat krijg ik ook als ik naar jou kijk. Mooi kind. Je bloost. Neem me niet kwalijk. Maak me verlegen. Dat heeft nog nooit iemand tegen me gezegd. Daar is de bang. 1794. Franse troepen bezetten het grondgebied van de Republiek der Nederlanden... ten zuiden van de grote rivieren. In januari 1795 loopt het Franse leger... de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden geheel onder de voet. Weerstand werd nauwelijks geboden... en het vermomde politieke bestel startte in één. De tegenstanders van de oude regentenautocratie de patriotten, namen de macht over en riepen de Bataafse Republiek uit. Deze omwenteling was geen gebeurtenis, was geen gebeurtenis die door het volk met gejuich werd ontvangen. Vooral niet toen na enige tijd bleek dat de belangen van de republiek volledig werden gekoppeld... Aan die van de Fransen. Goedemorgen, Belle. Wat wil je voor ontbijt? Heb je goed geslapen? We moeten het schilderij terugbezorgen. Ik heb afschuwelijk gedroomd. Mijn nichtje werd door de geheimraad gearresteerd. Je hebt gedroomd? Ja, een nachtmerrie. We gaan onmiddellijk naar ons huis aan de vecht. Niet naar Amsterdam. Gevaar dreigt. Wil je thee of koffie? Koffie. Hoe kan de geheimraad nou in godsnaam achter de verblijfplaats van je nichtje komen? Daar heeft hij er veel belang bij. Ik ben bang, Jacob. Mm. Naderend onheil. Die droom is een teken. Mm. Bellen, doe niet zo verward. Hier, ik schenk je koffie in. Eerst roggebrood, spek en er uh, zijn eieren. Hm? Ik wil alleen maar een beker koffie. Nou. Begin nou eens bij het begin. Jij droomde dat het allemaal verkeerd ging. Nou, en toen? Het schilderij gaat terug. Daar beginnen we mee. We laten de neus het schilderij terugbezorgen. Hij mag de genereuze beloning waarover ze schrijven helemaal houden. Als de geheimraad dat boek maar terugkrijgt. Je bent dus echt bang. Ja. Ik heb dat schilderij al verkocht. Je liegt. Ik lieg niet bellen. Hier, alsjeblieft. Is het geld. Dat wil ik niet. Het zal ons ongeluk brengen. Ik voorspel je. De geheimraad weet ons te vinden. Koop het schilderij terug. Zo heb ik jou nog nooit meegemaakt. Oudgediende uit het leger. T Twee veldtochten achter de rug. En Voor de Duvel en zijn oude moer niet bang. En het komt... <tie> het komt omdat het weerzien met mijn nichtje... dat, dat ontroerde me. Zo'n lief meisje. Ze lijkt op mij toen ik haar leeftijd had. En Wat is er van me geworden? Ik vind niet dat we ontevreden mogen zijn. List en bedrog op mijn gezicht te lezen. <tie> Luister. We stoppen met alles en we gaan een eerzaam leven leiden, Jacob. Ik ben nu heel ernstig. Ik wil in onze grote tuin wandelen. En met jou trouwen. Jij... Jij wilt met mij trouwen? Welle, welle wat is er met je gebeurd vannacht? He, heb jij bezoek gehad van de Engeltjes? Ik luister niet eens naar me, Jacob. Ja, ik, ik, ik luister wel naar je. Je weet toch? Je weet dat ik het tweede gezicht heb. Lang voordat ik je voor het eerst ontmoet, had ik je al eens gezien. Waar? Ik zie dat je me niet wilt geloven. De, waar zag je me dan? Ook in een droom. En later, heel duidelijk voor me. En je had me nog nooit ontmoet? Misschien had ik je wel eens op de markt ontmoet. In een flits. En ik maakte natuurlijk diepe indruk. Zo was het, bellen, Zo was het en geen tweede gezicht. Ik kan in de toekomst kijken. Dat weet je. Jij bent dus een heks. Absoluut. Alleen mag het niet bekend worden. Een aardige heks. Hm? Ik moet voorzichtig zijn met mijn voorspellingen. Anders verklaren ze me voor stapelgek. Hm. Wat, wat doen we nu? Dat schilderij moet terug. Ja, dat geeft die koper van zijn levensdagen niet terug, natuurlijk. Bied hem 10% meer. Heb je dan nog wat geld achter de hand? Ik dacht dat je alles aan je nichtje had geschonken. Ik heb nog een paar grijpstuivers. Nou, goed. Goed. Ik zal mijn best doen. En dan moeten we de neus opsporen. Heb jij enig idee waar die man is? Ik vermoed dat Dat de... hij zijn geld opmaakt in kroegen en bordelen. Ja, net zolang tot hij blut is. En dan begint hij gewoon weer opnieuw. Vertel hem eens hemelsnaam niet alles. Noem mijn naam in geen geval. De geheimraad is sluwer dan we denken. Je bent pamvorm. voor hem. Vroeger niet, maar nu wel. Die man heeft macht en relaties. Ik zal mijn best doen. Nou, kom maar op met dat geld. Zal ik hier op je wachten? Ja, is goed. En dan reizen we vanmiddag terug naar Amsterdam. Amsterdam? En we zouden naar ons huis aan de vecht gaan. Dat kan ook. Dan ga jij daarheen en dan reis ik naar Amsterdam. Daar zit de neus? Ik blijf bij. Bellen. ik koop voor jou dat schilderij terug. Dat beloof ik je. Mee, schat? Even wachten. Ik ben op zoek naar de neus. Is die hier pas nog over de vloer geweest? Florence! Florence werkt. Die had de neus. Onze beste klant sinds maanden. En hij dronk ons allemaal onder tafel. Dat wil ik geloven, ja. Zeg maar, waar is de neus nou? Ja, Florence zal het wel weten, want gisteren schuilde hij hier nog rond. Hij wilde alleen maar haar. Mm -hmm. Ik stop je eerst in je toffe, want je zit onder het stof. Ik kom van vers, schatje. Ah, de tober verdreinen we tussen de lakens. Hm? is goed voor je hart, manneke. Goed voor je hart. Goed voor je koppetje. Je maakt het een moeilijk meisje. Straks. Straks misschien. Ik moet de neus spreken. Ja, maar kom je terug? Ja, ik kom terug. Uh, kijk eens in de blauwe poort. Daar dronkt hij wel eens een biertje. Eerste steeg aan je linkerhand. Dank je. Tot straks, Leo van Brussel. Onducht. Jij weet wie ik ben. <laughs> wie niet? Jij bent de geliefde van Bellebol. Er is naar haar gevraagd. Zo. Door wie dan? Ja, dat is te zeggen. Wie vroeg ja. naar haar? Nee. Uh, naar jou en naar haar. Hier. Ja. Ja. Twee goudstukken, alsjeblieft. Oh. Om je geheugen op te frissen. <lacht> uh, en, uh, nou? Een, uh, zeer voornaam heer. Hij voelde hier zich best op zijn gemak tussen al die dames. <lacht> Had die ha, heer maar één oog? Precies, ja. <lacht> ja. Dan was het de geheimraad. Nou, zo heeft hij zich niet voorgesteld. Hij zag er chic uit, had een dure wandelstok bij zich. Sprak geaffecteerd. Met kak, zo gezegd. Bedankt. Bedankt voor de informatie. <laughs> en je komt terug, hè? Oh, ik heb zin in je. Over een uur ben ik bij je. <laughs> Wij wachten. Wij wachten ons hele leven. Je moet me helpen, Jacob. Ik ben compleet platzak. Je bedoelt letterlijk en figuurlijk? Je weet hoe dat gaat. Je blijft ergens hangen. Bordelen bezocht, nou, ja, rondjes gegeven in dranklokalen. Ik weet het niet meer. Het was een feest van drie weken. Jacob, neem me wat geld. Ja? ja? Waar is Belle eigenlijk? Be Belle, die heb ik verlaten. Hebben jullie ruzie gehad? Wij hebben onze zaken gescheiden. Nou, dat klinkt deftig. Het is ook deftig. Een goed mens, Libella. Mm -hmm. Ik had graag je plaats ingenomen, maar ja, ze is erg op jou gesteld, weet je. Ja, ja. Breng me met haar in contact. Zij helpt. Eerst heb ik voor jou een klein akkervietje. Vertel. Rustig. Luister. Hm. Door omstandigheden Ja, ik ja. ben... ja. het zaakje stinkt. Ja, helemaal niet. Wil je wat verdienen of niet? Ik moet wel. Ik sta hier voor een vermogen in het kruit. Daarom. Het is doodsimpel. Je moet iets wegbrengen. En dan krijg je geld? Van wie? Zal ik maar bij het begin beginnen? Graag van mijn hoofd is nog niet een. Je moet nou ook geen bier meer drinken, man. Suikerwater moet je drinken. Wat? Je lijf heeft suiker nodig. Suiker en vocht. Oké, momentje, wacht even. Waard? Breng me een mok met suikerwater. Nooit van gehoord. Door omstandigheden ben ik in bezit gekomen van een schilderij. Ja, ik dacht al, waar komt de Brusselaar nou mee aan? Dat schilderij dat moet afgegeven worden. En dan ontvang jij een vorstelijke beloning. En verder? Verder niks. Dan kom je mij de helft brengen. Ja, ja. En suikerwater met de zaag <lacht> <lacht> Nou, lachen jullie maar. Je kunt beter me lachen dan om me. Luister, de Brusselaar. Ik wil graag wat verdienen, maar ik laat me natuurlijk geen aan naar. Nou. Deze jongen is niet achterlijk. Dat zal ik met je meegaan? Waarom breng jij het schilderij zelf niet even terug? Wat is er eigenlijk voor eentje? Gemaakt door Jeroen Bos. Jeroen... nooit van voor... Zeker weer zo'n moderne klodderaar. Ja. Doe je het of doe je het niet? Ja, het stinkt. Ik voel het. Dan zijn we klaar. Dan ga ik naar iemand anders. Die doet het graag. En oh. bekwaam. Ja. u. Uh, uh, Jacob. Ja? Ja? Uh, nou? uh, hoe. Uh, Vorstelijk is die. Die delen we dus door drieën. Aha. Dus Bella zit ook in het computer. Kom op, vertel me de waarheid. Kijk. Via via is dit doek bij ons terechtgekomen. Maar Belle wil vanaf heden een eerzaam leven gaan leiden. En ze heeft het vermoeden dat, dat er... jij het schilderij hebt gestopt. Nee, Hello. nee, nee, nee, nee. Ze denkt dat er een vies luchtje aan zit. Ik word zeker meteen gearresteerd zodra ik met het schilderij aan. Helemaal niet. Die eigenaar zit echt te wachten totdat hij het schilderij weer terugkrijgt. Ik loop dus geen enkel risico. Ik wacht buiten op jou. De eigenaar kent je? kennen. kennelijk. Ken nou, ja of nee? Hij kent Belle. En hij mij een beetje. Ja, zie je wel. Hij is op zoek naar ons. Dus dat kan me dan de kop kosten. Goed. Ik bied je de helft van de beloning. Nou, waarom niet alles? Ik breng het schilderij terug Jij bent alleen maar de boodschapper. Ik zorg dat je het schilderij in handen krijgt. Nou, doe je het of doe je het niet? Ronden we het gemakshalve af op, uh, laten we zeggen, driekwart voor mij. Akkoord. Een man, een man. Een woord, een woord. Wel edele heer, ziet u, het, dit het schilderij is nog punt hè? Als nieuw. Prachtig, ja. Zelfs de lijst hebben de schobbenjakken niet beschadigd. Goed. Uh, als ik dan nu uw beloning mag ontvangen, dan ga ik weg, want mijn postkoets naar Antwerpen vertrekt zo dadelijk. En... Ja, natuurlijk. De beloning. <tus> <tus> Apropos, ja? waar heeft u het schilderij eigenlijk gevonden? Uh, ik ben kermisreiziger, edele heer, en uh, op een dag werd mij voor een Luttelbedrag dit doek aangeboden. Herinnert u zich nog hoe die persoon eruit zag? Eh, uh, uh, uh, gekleed. Uh, dikke, paffige man van de jaren dertig, schat ik. Was hij alleen? Heeft u in zijn buurt geen vrouw gezien? Het aanzien waard. Lang opgestoken haar. Een Mooi gezicht. Uh, uh, nee, nee, de dikzak was alleen, edele heer. Hmm. U kocht het schilderij? Ja, en ik kreeg er spijt van, want ik vond het niet mooi. Maar, maar, maar wat moet u eigenlijk met een schilderij als u altijd onderweg bent? Ik heb een behuizing in Utrecht, edele heer. Daar woont mijn vrouw. Ik, ik wil haar verrassen, de eenzame ziel. Hè? Met iets aardigs. Dus kocht u deze Jeroen Bos? Ja, de dikzak zei me dat het schilderij uit een sterfhuis kwam. Hmm. Wat betaalde u? Vijf goudstukken. Uh, is dat te weinig? Of uh, te veel misschien. Uw beloning is al tien goudstukken. <coughs> u kunt dus raden wat het schilderij waard is. Ik, uh, ik ben dus eigenlijk dom geweest. Nee... U bent een eerlijk mens, alstublieft. Dank u, edele heer. Uh, ik zal u niet vergeten. Geluk met uw schilderij. En zegt u bellen dat ik haar vroeg of laat zal vinden. Mijn wraak zal zoet zijn. Uh, over wie spreekt u, edele heer? Hou je niet van de domme. Maak dat je wegkomt, anders zal ik jou ook nog arresteren. Weg! Weg! U, u vergist zich. Ik, ik ben een eenvoudige kermiswijzer. Een geheimraad vergist zich nooit. Ik, ik ken geen bellen. Ik zweer het u. Ik laat niet met mij spotten. En brengt u die boodschap maar aan bellen over. Het, het, het spijt me, maar ik ken... Schreeuw weg! Uh, zoals u heer wenst. Pieter. Jawel, meneer. Volgt die man. Ja, en zorg dat hij er niet te snel af is. Goed, meneer. Wat zei hij verder? Nou, meneer was ontzettend blij dat hij het schilderij terug had. En toen betaalde hij je de beloning uit. Zonder treuzen. Nou, ik heb wel moeten aandringen. Nou, hij telde de goudstukken uit. Vijf stuks. Ik had het meer gerekend. Genereuze beloning stond er in die advertentie. Geen gezeur over geld, Jacob. De neus houdt die vijf goudstukken. En wat zei die verder? Had je het idee dat hij erg wanend was? Nee, niet in het minst. We dronken een kopje thee, spraken over de prachtige tuin. Het was allemaal ontzettend genoeg. Hij zag je eruit zoals nu, in die oude plek? Nee, natuurlijk niet. Ik had mijn lakens, een deftige jas aan, een prachtige hoed. Hij vroeg niet hoe je aan het schilderij kwam. Ja, natuurlijk. Ach, een leugentje om best veel zijn mij vergeven. Ik vertelde hem dat ik kermisreiziger was. En, en dat geloofde hij niet. Ja, en, en dat mijn doek was aangeboden door een Frans heer, en dat ik het voor een luttel bedrag had aangeschaft. Wat verder? De, verder niks. Mooi. Daar heb ik me zorgen om niks gemaakt. Leg uit. Zorgen? Ik leg je niks uit. Oh, uh, de reiskostenvergoeding. Die betaalt Jacob. Ik ga even liggen. Ik heb hoofdpijn. Uh, nog iets heel anders. Uh, hebben jullie misschien uh, bekwaam personeel nodig? Je kunt één week blijven. En dan moet je wegwezen. Deze vrouw heeft in koele bloed de bewaker van het rasphuis doodgestoken. Dat weet u zeker? Geen twijfel mogelijk, maar ik ben dan nog niet Edelachtbare. Diefstal van een kostbaar schilderij, oplichting, fraude. Staat dit vrouwenmens aan het hoofd van een roversbende? Dat zou men denken, ja. Alsjeblieft. De lijst van misdrijven. Nee, nee, nee, ze opereert meestal met een zekere Jacob de Brusselaar, alias Jonker Duprel. De pruil. Dat is nog verre familie van me, Naam en titel zijn gestolen. Zijn werkelijke naam is de Brusselaar. Hem kunnen we arresteren vanwege... Dief en diefjesmaat. Hij is een handlanger van Belle Wolf. En soms overtreft hij in sluwheid. Zelfs zijn meesteres. Mooi. Dat staat allemaal in dit verhaal, neem ik aan. Jazeker. En dan is er nog een derde figuur in het spel. Maar ja, dat is duidelijk iemand van Lager Allooi. Een man die het kruimelwerk doet, zeg maar. Zijn naam is De Neus... Zo kent iedereen tenminste in dat wereldje. Die heb ik alles veroordeeld. Ja, ja. Die heeft dus twee weken aan de schandpaal gestaan en is voorgoed uit Amsterdam verbannen. Maar hoe kan dat? Hij loopt hier vrij rond. Zo vrij als een vogeltje. Daar gaan wij iets aan doen. En mag ik u vragen, meneer, van waar uw bijzondere belangstelling voor dit trio? Gerechtigheid, heel achtbaar. Niets dan gerechtigheid. Had u een persoonlijke relatie met genoemde Belle Wolf? Nee, nooit. Wel, dus. Dat is te zeggen. Is verder voor de strafzaak van geen enkel belang. Ik ben blij dat u me zoveel vingerwijzing in deze zaak hebt gegeven. Wilt u getuigen? Desnoods. Liever niet, dus. Ik zal vooraan staan op de dag van de terechtstelling. U hoort nog wat. schilderij Terug te laten bezorgen. Je hebt het op mijn verzoek gedaan. Ik ben je zeer erkentelijk. Ja, ja. Laten we trouwen in Utrecht. Oeh, voornaam en deftig. Met de een groot feest. Veel mensen. Waar halen we die vandaan? De neus komt toch naar ons toe. Als jij vertelt wanneer de bruiloft is, reken maar dat hij voor volk zorgt: gratis drinken, gratis voedsel. Wij gaan stil leven. Hè? Geen reizen meer op dagenlange trekken en overnachten in Herbergen. Figureloze wente. Er komt een hemelbed. Kostbare tapijten op de grond. Hm. We gaan leven, ja. Het is afgelopen met het eeuwige gejaag op geld. Er wordt vanaf heden niemand meer bezwindeld. Jammer dat je de geheimraad geen loer hebt kunnen draaien. Hm. Er zijn mooie dansen ontsprongen. De neus zal niet praten. Hoezo? Ho! Oh! Oh! Wat is dat? Wat is dat? Weeg ze bij. Nee, weg. Uit de koets. Daar, daar, daar zijn ze! Spring Bellen! Daar, spring! Daar. O, oh. hey, Jacob! Ik geef me hier wel uit. Zoals altijd. No, hey, no. Geen sprake van Bellen. Ik draag je. Nee, ik draag je. Nee, nee dat gaat niet. Mijn benen is ook Wees geen helft. Jacob de Brusselaar was onmiddellijk van de weg afgedoken... dwars door het bos gerend en kwam bij een sloot terecht. Hij wade door de stinkende blubber en voort, al maar voort hij, zonder doel. In elk geval zo ver mogelijk weg van de postkoets. Hij maakte zich ongerust over de arme bellen. Diep in de nacht bereikte Jacob zijn vorstelijk onderkomen en ontdekte tot zijn schrik... dat het prachtige huis was verloederd en in bezit genomen door een compagnie Franse soldaten. Toen hij in opperste wanhoop trachtte te vluchten... werd hij aangesproken door een dronken sergeant van het 47 e Bataljon Infanterie. Hé, hey na burger, waar gaan we naartoe? Ik woon hier. Ja, kom hier en meld je fatsoenlijk. Mijn huis is in beslag genomen, neem ik aan. Je stinkt naar de modder. In de houding als je tegen me praat. Ja, dat moet zijn, komt hier dat boel leeg over. Hè? Ja, helemaal niet, sergeant. Ik... Wat komt zo'n schobbejok dan midden in de nacht doen? Ik heb de sleutels van, van dit huis. Het ja, is nog geen bewijs dat je hier woont. Papieren moet ik zien. Die heeft mijn vrouw. Wijven? Wijven hebben we nodig. Waar is ze? Onderweg, Serzant. Je toon bevalt me niet. Nee, Serzant. Maak dat je hier weg komt, dan zal ik je opsluiten. Ja, maar ik moet. Ik tel tot vijf en dan ben je verdwenen. Eén, uh. twee, vijf! Uh. Uh. ...hebben verklaard dat Belle Wolf, ...alias Baronesse Wegs de Wenne... ...alias... ...alias... Uh, ...de bewaker van het Rasphuis... ...een zekere Berend van Utrecht... ...van nabij heeft neergestoken... ...de dood tot gevolg hebben. Daarnaast wordt zij gezocht voor diverse diefstallen... ...waaronder het ontvreemden van een kostbaar schilderij... ...en het verkopen van driemaal dezelfde lading peper. Blijf oh. staan als ik spreek. Ik kan niet meer, lachbaar. Ik heb mijn been gebroken. Ze hebben me geslagen. Goed. Ga zitten. Heb je iets op de aanklacht te zeggen? Ik wilde mijn broer bevrijden. Verder heb ik niks te zeggen. De rechtbank eist... de doodstraf door ophanging. <lacht> 15 goudstukken, man. 15. Daar kun je een jaar van leven. Als ze me snappen, kost het me de kop. Ik heb een vrouw in zeven koters. Twintig. Ik moet er zien. Goed. Maar geen uh, voevelige eindjes, hè? denk ik ik verlies je geen moment uit het oog. Afgesproken. Morgenochtend, vijf uur, bij de achterpoort. Ik ben er. Je klopt drie keer op de deur. Duidelijk, ja. En als ik er niet ben, wacht je een uur... en klopt dan weer drie keer. Ja. Hm? Begrepen? Het geld. Nu de helft. En morgen de rust. Kom op met die haatstukken. Lang kan ik spreken. Houd toch je kop, man. Hoe lang vraag ik? Een paar minuten, hoogstens. Ik, ik geef je nog tien goudstukken extra. Volgens mij scheid je geld. Ja of nee? Je komt niet in een cel. Kan ik er niet zien? Geen schijn van kans. Alleen de hoofdbewaker heeft sluiters ...van dat de er dood veroordeelde. Is, is het er dood veroordeeld? Wat dacht jij dan? Het wijf heeft maar niet wat op te geweten. weten. oplichterij. Die stolt van een van de schilderij. Ik, ik heb dat schilderij gestolen. Ze wordt vals beschuldigd. Nou, ga dat me aan de rechter vertellen. Hangt de jouw rok op. Hier, om de hoek. Daar ziet ze. Bellen. Bellen, ik, ik ben het. Jacob. Jacob. Ben je het echt? Ja, hoe is het? Slecht. Het is met me gedaan, Jacob. Nooit meer samen op reis. Je wordt vals beschuldigd, Bellen. De geheimraad... Ik zal je wreken, bel. Ik zal je wreken. Wees daarvan overtuigd. Doe het niet. Het kost je de kop. De geheimraad hebben we onderschat. Je had hem niet moeten afwijzen. Dat is onze fout geweest. Schrijf me nichtje, alsjeblieft. Ik zal haar bezoeken. We hebben zoveel verkeerd gedaan, Jacob. Ik heb spijt van heel, heel veel dingen. Ik heb je verdriet gedaan door niet met je te willen trouwen. Belle, we waren toch man en vrouw? Dat waren we. Ze gaan je hangen, bellen. Ja. Ik bid tot God en denk aan jou en alle herinneringen die ze me niet kunnen afpakken. Hoogste tijd. Nog even. Nog even. Geen sprake van. Direct word ik afgelost. Ga naar ons huis aan de vecht, Jacob. wel lieve bellen. Ik denk aan je. Ik denk elke dag altijd aan je. je grote vriend van me. wel. Je moet niet huilen, bellen. Ik weet het. Ga nog maar voordat ze jou ook pakken. Enkele dagen later zag de geheimraad, die in de serre thee dronk... een wonderlijk heerschap aankomen lopen. De man droeg een langwerpige kast op zijn rug met kleine vakjes... waarin hij poeders, flesjes, kruiden en dworrelstenen meevoerde. Op het eerste gezicht had de geheimraad niet in de gaten... wie deze wandelende apotheek was. Goedemorgen, edele heer. Goedemorgen... Ik kom u een boodschap brengen als u mij toestaat. Wat voer je daar met je mee? Ik ben een weldoener der mensheid, edele hier. Men heeft mij gevraagd. Niet dichterbij. U... Wie, ben Wie ben je? Dit is mijn boodschap, geheimraad. Ah! Mijn wraak, schooier. Mijn wraak voor het verraad van Bella. Help! Help! Ah, moord! Schreeuw maar! Ah, moord! Schreeuw maar! Ah, moord! Het zal je niet helpen. De dag van Belles' terechtstelling was mooi. De zomer zat in de lucht. Jacob de Brusselaar besloot zich een stuk in de kraag te drinken. Maar toen nam hij een ander, verstandiger besluit. Hij vertrok uit Amsterdam. De terechtstelling vond plaats met groot ceremonieel, midden op de dam. Schout en schepenen hadden daags tevoren nog eens plechtig het vonnis aan Bellen voorgelezen. Vervolgens maakten ze plaats voor een zielenherder... Belle kreeg haar galgemaal, brood en wijn. Onder het geluid van klokken ging Belle strompelend haar laatste gang. Op de dam stond de galgal klaar. Trommelaars en pijpers ontvingen haar met muziek van de dood. Van alle kanten was volk toegestroomd. Jacob de Brusselaar verliet Amsterdam om er nooit meer weer te keren. Men deed pogingen om hem op te sporen... Van een vogeltjeskoopman hoorde men dat hij nog eens was opgetreden... als koorddanser op de Antwerpse kermis. Verder zijn alle naspuringen naar de compaan van Bellewolf... te vergeefs geweest. Hij verdween voorgoed. Alleen in de analen van de rechterlijke macht... zijn de namen terug te vinden van Bellewolf en Jacob de Brusselaar... meestal als duo-opererend. Ze werden geboekstaafd als gewiekste oplichters... van vooral de rijken der aarde gezocht in Nederland en in Duitsland. Belle Wolf werd terechtgesteld op 6 juni 1795. Zo.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 ...Jaap Maarleveld, Ad Hoeimans en Frans Koppers. De techniek was in handen van Berry Kamer en Leo Klikman. De regie deed Ruurt van Wijk.